Bredenburg naar Plaat. Bredenburg naar Plaat Over. Ja, ik uh, ben erg blij dat je aanroept. Want mijn horloge heb ik vannacht opgewonden. En toen dacht ik, is het misschien blijven stilstaan. Het is dus inderdaad negen uur. Over. De juiste tijd is twee minuten voor negen. Twee minuten voor negen. Over. Dan ga ik toch drie minuten voor... Maar ik ben blij dat uh, dit dus niet het geval is. Uh, verder, ja, heb ik geen oog dicht gedaan bijna, want het is oorverdovend geweest het lawaai. En, uh, nou, verder heb ik niet veel te melden. Over. Um, we hebben dus het programma hè, om 12 uur. En dan heb ik dus dat lijstje. Zal ik dat nog even doorlopen met je? Over. Nee, dat heb ik wel in mijn hoofd, zeg. Ja. <coughs> Tenminste, dat hebben we goed afgesproken. <coughs> huh? um, over. Want ik, kijk, ik heb namelijk... Uh, gisteren had ik dat bij me, met mijn aantekeningen. Maar die heb ik nu niet bij me. Over. Hoe is het um, zo even met je? Is het goed? Gaat het goed? Over. Ja, het gaat wel goed. Ik wou alleen dat ik een beetje honger had, maar dat is nog steeds niet het geval. Ik heb dus een beetje, ja, ik denk een griep gehad of zo. Maar beroerd voel ik me niet. Ik, ik zou alleen zo graag wat willen eten. En dat, uh, dat gebeurt alsmaar niet. Over. Dat is vervelend, hè. Ik wou dat ik daar een antwoord op kon, uh, kon hebben. Ik weet bij God niet wat ik daar nou op moet zeggen, precies. Over. Nee, ehm. Um daar is geen antwoord op, maar het is wel leuk dat, dat, je, dat ik het even kwijt kan. Ik ontbijt dus niet, ik lunch niet. En ik heb uh, van al die pakken er eigenlijk maar één open gemaakt. Dat is het eerste en daar heb ik ongeveer drie dingetjes van gegeten. En uit dat delicatessenpakket heb ik uh, ook drie dingetjes gegeten. Nou ja, met elkaar is dat niks. En uh, ja, ik zou me hier kunnen vestigen als, als hongerkunstenaar en nog andere drie kunnen eisen. Maar achter. Het is belachelijk dat ik ook, uh, ook alsmaar geen honger krijg. Dus ik denk werkelijk dat ik iets onder de leden heb gehad. Of dat ik um, op die boot een enorme kou gevat. Het is namelijk zo: als ik kou vat, dat zul je ook wel hebben, dan, uh, dan heb je geen honger meer. Over. Ja dat, dat heb ik, ja, dat heb ik eigenlijk ook wel. Ja, enorme dorst, hè. Daarna. Zeg, euh, zullen we nog wat verder praten of maar overschakelen direct naar de 5 voor 12 over? Ja, ik, euh, ik ben dus blij dat ik de, tij, de goede tijd heb, was ik verschrikkelijk benauwd van de hand. Ik denk, god, ik heb stilgestaan. Weet je, dat is namelijk zo'n werk. Dat, euh, ik dacht mijn horloge is stilgestaan, want dit is het bij een kwartier. Dan mis ik jou. Jij denkt dat ik om 9 uur niet verschijn. En hoe kom ik er dan achter dat het twaalf uur is? En daarom is het voor mij zo'n opluchting hier. En ik stel nu voor dat ik uh, weer terug slof en uh, probeer een uh, kop thee te maken. En uh, dat ik dan om vijf uh, voor twaalf weer hier terug ben. Over. Ja, uh, wil je nog even zeggen hoe het weer precies vannacht geweest is? Is het, uh, is het erg, heeft het erg tekeer gegaan? Want hier is namelijk die wind... Aardig stilgevallen sm'orgens, terwijl het nu weer behoorlijk waait. Over. Het gekke was dat om tegen half vier hield het gedonder omheen op. Toen heb ik ook even geslapen. Maar dat begon om nog half zes begon het weer. Nu is het een bedekte hemel, helemaal grauw, Maar het regent niet. En uh, ja, ik vind, ik vind de wind nog, nog heel erg, maar uh, dat lijkt op zo'n open plaats veel erger dan het is, denk ik. Over. Ja, nou, hij is hier ook uh, vooral in de toppen van de bomen vrij behoorlijk. Het valt niet mee waarschijnlijk, hoor, op dit ogenblik. Heb je nog iets toe te voegen voordat we de zender gaan sluiten? Over. Nee, ik, ik, uh, ik heb niets toe te voegen. Uh, tot ziens. Of oh, nee, wacht even, tot horen. Ja, ja. En tot ziens hè, natuurlijk, want er komt een eind aan. Erg veel sterkte, Godfried. Um, tot vijf voor twaalf. En uh, hou je taai. Um, ik geloof dat ik het gezegd heb. Zender sluiten en dan over en sluiten.